Dit is dooral negens met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dekker laat onderzoeken of leerlingen die gezakt zijn voor het eindexamen hun voldoendes kunnen houden. Nu moeten middelbare scholieren die zakken nog het hele schooljaar overdoen, inclusief de vakken die ze hebben gehaald. D66 vindt dat zonde van de moeite en wil dat ze hun tijd bijvoorbeeld kunnen besteden aan vervolgonderwijs of stages. Morgen komen de uitslagen van de eindexamens in het voortgezet onderwijs het aantal leerlingen dat te horen krijgt dat ze een herkrijgen of gezakt zijn... is volgens hem gelukkig veel kleiner. Een man die gisteravond in Leiden op straat is neergeschoten... was in november ook al doelwit van een liquidatiepoging. De man van 50 is meerdere keren beschoten en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Eind vorig jaar was hij al beschoten in een kantoorpand in Amsterdam-Nieuw-West. Een maand eerder werd daar een oud-advocaat doodgeschoten... Vermoedelijk was er toen sprake van een persoonswisseling, want die oud-advocaat zou lijken op de man die gisteren voor de tweede keer werd neergeschoten. De daders zijn tot nu toe telkens ontkomen. Twee mannen uit Arnhem die zich wilden aansluiten bij een terreurorganisatie zijn door de rechter veroordeeld tot twee en drie jaar cel. De mannen van 23 en 18 zouden zich bij Jabhat al-Nusra hebben willen voegen, een islamitische terreurgroep gelieerd aan Al-Qaeda. Het OM had celstraffen van vier en drie jaar geëist. De twee werden in september vorig jaar aangehouden bij de Turk-Syrische grens... en werden al een tijdje door de inlichtingendienst in de gaten gehouden. China is boos over een ontmoeting tussen de Dalai Lama en president Obama. De afspraak is volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken... slecht voor de verhouding tussen de twee landen. De ontmoeting zou ook een verkeerd signaal afgeven aan Tibetaanse separatisten. Vandaag werd bekend dat de Dalai Lama en Obama elkaar gaan ontmoeten. Waar het gesprek over zal gaan, is niet bekendgemaakt. Het weer verspreidt over het land enkele buien. Landinwaarts kan het plaatselijk onweren met kans op hagel. Het wordt 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En morgen verandert er weinig. De ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. File op de ringweg van Amsterdam vanaf de A10 Noord naar de A10 West... staat twee kilometer tussen Kadoule en Westpoort. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 The life that's to go Echt geniet hoor als je dit album op je draaitafel hebt liggen. Het klinkt zo fantastisch allemaal. Het is natuurlijk allemaal een beetje opge, opge, opgeknapt, zal ik maar zeggen, opgekalfwaterd. Uh, zoals ik al heb uitgelegd, de de oorspronkelijke versie was uh, sorry, de oorspronkelijke versie was mono, maar uh, dit is echt full full studio, echt mooi. Uh, en niets is er, aan, er is niks bijgevoegd, niks afgelaten. Het is gewoon alleen maar geremixt. En dat hebben ze heel mooi gedaan. Pet Sounds van The Beach Boys uit 1966. Het album is exact 50 jaar oud dit jaar. Een paar weken geleden kwam hij opnieuw uit. Hij is ook uh, hoog binnengekomen in de, in de nieuwe vinyl 50. Dus daar hoeven we hem straks niet te draaien. Dat scheelt alweer anders dan, toch? Zo is dat. Ja, heb je weer wat minder te doen. Zo ja. vreselijk, hè? Ja, steeds minder. Nou, komt wel goed. Hey, uh, we gaan naar de autoswedding. En Carla Thomas. En die gaan het hebben over een nieuwjaarsresolutie. Ja. Nieuwjaarsresolutie. Hij heet King and Queen. Komt uit 1967 en is dus 49 jaar oud. Ja, en ik vind het nog steeds zalig om naar te luisteren hoor. Heerlijk deze echte oude onvervaste soulmuziek. Prachtige muziek uh, is dit. En uh, ja, Angela, uh, uh, uh, wat krijgen we nu? Ja, gaan, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. je bent weer aan de beurt hè. Ja, ja. Nou ja we gaan naar een band die ja, eigenlijk... Uh, ja. Moet, die nog, moet ik die nog introduceren? Ik denk het niet. Nee. Nee. Uh, op welk nummer staan ze eigenlijk? Of, dat kan ik net niet zien. <laughs> oh, wacht even. Dan moet ik dat niet regelen. Ja, Jij hebt een muis. 25. Op nummer 25 ja, waren u... ze binnen. Ja, uh, het album More. Uitgebracht op... Uh, ik dacht 6 juni. Oké. Okay. Dus uh, een goede week geleden. Ja. En uh, van het album... Uh, More gaan we luisteren naar Green is the Color. Hier is Pink Floyd. Nummer 25. Ja. was dit en dat uh, nummer dat heet, uh, hoe heet het nou? Green is the color. Ah, green is the color. En het album heet More. En dat is dus pas nieuw uitgekomen weer op veel van deze legendarische <laughs> band Pink Floyd. Beach Boys weer. En het nummer wat we daarvan gaan draaien I know there is een Oh, nog een stukje van dat. Nou, dan moet ik even praten. Dan ga ik u even vertellen dat we na vandaag nog twee programma's doen in deze vorm. En dat we daarna gewoon stoppen met dit. Althans, wij stoppen ermee. Of het programma stopt, weet ik niet. Dat horen uh, we nog wel. Binnenkort. Uh, Ansel en ik gaan uh, na de zomer uh, een nieuw programma starten op de dinsdagmiddag. Uh, nadat we de lunch gedaan hebben en uh, de woensdag, ja, dat uh, gaan we eventjes uh, mee stoppen. En uh, nou ja, we, wat er verder gaat gebeuren, weet ik niet, dat horen we nog wel. In ieder geval, uh, nog twee uitzendingen van de Vanille tot de zomer. En dan uh, is het uh, wat ons betreft een tijdje stil, toch? Ja. Gaan we lekker uitrusten. Ja, we gaan er even een, uh, een poosje uh, tussenuit. Ja, zo is dat. Gezellig. Okay, Beach Boys This I Know There Is An Answer. I know so many people who think they can do it alone. through There is an answer. En dat was een liedje van uh, The Beach Boys. Van dat album, uh, Pet Sounds, wat dus opnieuw is uitgekomen. En ik kan het u garanderen: als u het aanschaft, het klinkt echt geweldig. Het is een prachtig. Het is natuurlijk het originele album. Er is alleen uh, wat uh, meegewerkt. Uh, het, uh, dat is onder andere gedaan uh, bij, uh, bij Mark Linnet. En die heeft dat. Uh, Gedaan met onder de supervisie van Brian Wilson. Die was er dus zelfs bij dat het helemaal geremixed werd. Maar het is het uh, dat is natuurlijk wel. Want nogmaals, uh, zoals ik al vertelde, het album werd origineel uh, alleen maar in mono uitgebracht. En dat kwam vanwege een gehoorprobleem van uh, van Brian Wilson. Die hoorde geen stereo. Dus kon hij ook geen stereo mixen maken. Nou, dat hebben ze nu dus uh, geheel en al opnieuw gedaan met een, dezelfde hoes. De originele hoes, de originele nummers... de originele instrumentatie, de originele muzikanten. Er is niks aan toegevoegd, niks weggelaten. Het is alleen mooier gemaakt dan uh, het oorspronkelijke uh, verhaal. Tenminste, als je dat het nu steekt... je hebt van die, van, die, van die puristen die zeggen... dat nee, het is oorspronkelijk in mono, dus moet het ook mono blijven. Nou, dat vind ik een beetje... Ver gaan. Ik vind het prachtig klinken. Ik heb hem al een paar keer gedraaid. Zelfs Angela vindt hem mooi. Uh. En zij was pas drie toen het uitkwam. Ja. Ja. ja, <laughs> ja, ja. weet je. Uh, ik ben uh, wat dat betreft uh, heel multi opgegroeid. En uh, wat ik altijd lekker vond van de Beach Boys. Is, ik ik als kind al. Ik werd er een hartstikke vrolijk van. Ja. Het is een heerlijke zomermuziek. Ik zie je ook op nu. Ja. <laughs> Helemaal. Ik zie het, echt, ze kwam helemaal zaggerij op de studio binnen, dames en heren. Maar een zegt, nou helemaal... Grapje. We gaan uh, naar Autoswedding en Carla Thomas. <laughs> We gaan naar Autoswedding en Carla Thomas. Het nummer werd bekend als duet tussen Marvin Gaye en Kim Weston. Uh, zelfs Tina Turner en Rod Stewart hebben zich er nog mee bezig gehouden. Maar dit is een versie uh, van Autoswedding en... Carla Thomas. En dan weet u natuurlijk dat het gaat om. Ik tekst toe. Otis Redding, Carla Thomas. Otis Redding ooit ontdekt uh, als zanger uh, van een bandje. Dat heette Johnny en de Pine Toppers. En toen uh, die bij, uh, bij uh, dat Stax-label binnenkwamen uh, en een plaatje mochten maken. Toen vroeg Otis uh, heel vriendelijk of hij ook een liedje mocht opnemen. Uh, dat was uh, nummer These Arms of Mine, wat hij uh, uh, zelf geschreven had. En de, uh, de mensen die toen achter de knoppen zaten, waaronder Steve Cropper, die dacht van. Oh my hell, wat is dit? Wat gebeurt hier met ons? En dat was het begin. Hij mocht die plaat dus inderdaad solo uitbrengen. These Arms of Mine werd gelijk een hit. Ja, en dat was het begin van de, de historie. Met prachtige, prachtige muziek van deze Soulful. De zanger, want de Soul, dat had hij. En, en hij blijft voor mij nog steeds een van de beste hoor. Eerlijk. Auto's Redding. En uh, nou ja, we kennen nummers zoals... I've Been Loving You Too Long. I Can Turn You Loose. Try A Little Tenderness. My, if nee, niet My Girl. De uh, uh, uh, uh, uh, uh, sad song natuurlijk. I've Got Dreams To Remember. Nou ja, te veel om op wat allemaal gigantische hits waren. En helaas, de man kwam natuurlijk te vroeg om het leven. Dat was in december 1967. En ik kan me nog herinneren dat ik op het kantoor zat toen. Ik werkte toen bij de coöperatie Haarlem op de telefooncentrale. En ik zat daar op kantoor. En mijn toenmalige vriend, nog steeds, maar de bassist van de Soulful Blues Squad, die Joop de Kleuver, die, die belde mij op en die zei, heb jij de krant al gezien? Ik zei, nee. Had ik nog niet. Want ik was nog niet thuis geweest, dus ik had de krant nog niet gezien. En daar stond het heel klein uh, uh, artikeltje vliegtuigongeluk in de VS. En ik las dat en toen op een gegeven moment stond daar... dat de zanger Otis Wedding in dat vliegtuig zat samen met een aantal bandleden. Nou ja, toen gebeurde er heel veel. Uh, Joop en ik zaten aan de telefoon te janken met elkaar... Want we waren zo, zo idolaat van die man, fan van die man, geweldig. Dat kwam natuurlijk ook door, door het feit dat wij die muziek speelden. En wij hadden een zanger, ja, en dat was die, die bekende, bekende Zandvoorde, Dane Clark. Ja. Die hadden wij als zanger en dat, die man die kon dat nou zo verschrikkelijk mooi neerzetten, die, die muziek van, van Autos Redding. En daarom blijf ik nog altijd zeggen dat ik hem de beste soldaat van Nederland vind. Nog steeds. Jammer dat hij het niet meer doet. Goed, oké. Okay. Autoswedding, Carla Thomas. Het nummer heet uh, It Takes Two. En we gaan uh, verder met de Beach Boys. Want we hebben nog maar één nieuwe binnenkamer, hè, schat. Ja, we hebben er nog maar één. Ja, dat ik niet. Ja, anders. we binden er al door. We binden er al door. Nou ja, er zijn er nog meer, maar dat vinden wij dan niet interessant. Nou, het dat past ook niet, in, past niet in dit programma. Dus dat doen we dan ook niet. Dan laten we weer een andere over die dat mooi vinden. Uh, dat doen wij dus niet. En, maar we gaan door met de Beach Boys. En het liedje wat we daarvan gaan draaien, dat heet Here Today. Here Today. No! love is van het album van de Beach Boys is behalve dat we het hebben over de nieuwe binnenkomers natuurlijk, is dit ook een nieuwe binnenkomer? Want hij kwam binnen op nummer Nummer 22! Ja, daar kwam hij op binnen. En uh, dat was uh, dus mooi. Hij is dus vorige week opnieuw uitgebracht. En uh, hij is prachtig. Ik vind hem echt Prachtig. We gaan door met uh, Otis Redding en uh, Carla Thomas. Carla Thomas dus de dochter van Rufus Thomas. En dat is ook weer een bekende, want die heeft onder andere ook voor uh, de, de Stones hebben zelfs werk van hem opgenomen. Walking the Dog. En uh, dat was ook weer een, een, een, een soort dansje in Amerika. En later is uh, Rufus in 67, 68 of zo, is hij nog eens een keertje genadeloos teruggekomen met, uh, met het nummer The Funky Chicken. En uh, nou ja, zijn dochter... Hello. Ja, dat weet je dan nog wel. Nou, die ken ik niet daarvan. Maar. Nee, die ken je dan weer van, van ons. Ja, dat ja. Nee, ja, ja, is niet te geloven. Uh, er was trouwens de week ook iemand... dat ik, dat ik die berichten op Facebook zette van... Uh, How about the soul of blues? Zo uh, reageerde iemand op het bericht van dit programma. Dan dacht ik, How about the soul of blues? Quality? Uh, 30 jaar geleden, dat we voor het laatste. Oh uh, net toen kwamen we weer bij elkaar. 30 jaar geleden, uh, in 86 ongeveer, kwam er een uh, reunie. Maar, en dat is, heeft toen ook weer een aantal jaren geduurd. Het was erg leuk. Later overgegaan in Deen en de Dukes of Sol. Uh, dus ik zei ook tegen iemand: Nou, als je iets voor Sol van wil horen, moet je gewoon Sport eens gaan kijken. Want daar staat het live album. Live, live at aan Aanzicht. Dat staat daarop. Dus ja. dan kun je het nog eens een keer terug horen. Oude en Carla Thomas. We gaan weer naar de Soul. En are you lonely for me, baby? Ah. Ja, dat doet me dan weer terug verlangen naar zo'n band. Want dan denk ik weinig van... Ik zou weer zo'n band willen hebben. Gewoon die deze muziek speelt. Heerlijk is dat. Autos Redding, Carla Thomas en Are You Lonely For Me Baby. En uh, we gaan even eventjes naar de nieuwe vinyl 50, dames en heren. Want ja, we hebben er nog eentje die wij uh, uh, samen interessant genoeg vonden. Ja. Ja, Ansel heeft het uitgezocht hoor. Ik heb dat allemaal niet En uh... <laughs> nou, ik zoek niet zoveel uit. Ik beluister alleen of het in, in, in, uh, in dit programma past. Ja. Maar de ja. volgende is een, is een jongen die is pas ontdekt, geloof ik, hè? Ja, die, uh, die, ja, hij doet het nog niet zo lang hoor. Nee, nee. nee. jaren 50. Ja, maar... nee, langer nog, 56. Ja. <laughs> dus, uh, en hij stond onlangs nog uh, op uh, Pink. Pinkpop. Ja, daar lopen de meningen over vooruit Dat is niet yeah. zo'n best optreden hoor. Nee, uh, nee. nee. Uh, de, je, kan, je kan echt duidelijk merken dat uh, zijn stem het een Hij beetje. Wordt ouder. Hij wordt oud. Hij wordt oud. En zijn stem gaat het echt een beetje begeven. Dat hoorde ik ook. Ja. ja, ik vind het wel jammer. Dan denk ik van: man, stop ermee. Je hebt geld zat. Uh, ja, uh, voordat uh, hij een karikatuur van zichzelf wordt. Want ja. dat zou ik echt, echt heel Heel ja, zo jammer vinden. Ja. Maar goed, hij heeft nog wel steeds een perfecte show. Hij heeft een fantastische band. Want die muzikanten waar hij nu mee werkt, wow. dat is de beste band die hij ooit gehad ja, heeft. Het is echt zo geweldig wat die gasten doen met z'n vieren. Het is dus echt ongelooflijk. Wicks, uh, uh, Paul uh, Wickens. Wicks uh, noemen ze die. Op toetsen. Uh, April Boreal Jr. op drums. Uh, Rusty animal. Ja, animal. ja, wij noemen hem altijd Animal. Uh, Rusty. Uh, nou, daar ben ik. Uh, Johnson geloof ik. Die, die op ge en nog een of andere Brian Jones of zo. Nee, niet Jones. God, ik ben even die namen kwijt. Ja. Maar in ieder geval Rusty en Brian als twee fantastische gitaristen. Die... Uh, Rusty Anderson heet hij. Ja. Yeah. En die andere, dat, uh, ja, dat weet ik niet meer precies hoe hij heet. Wel Brian, dat weet ik wat. Goed, uh, nou, we, we, Paul McCartney dus, daar gaat het over. En uh, ja, uh, het heeft een, een nieuwe album uitgebracht. En zoals uh, te doen gebruikelijk zijn, is dat in een heleboel formats. Je kunt hem op LP krijgen, of viniel dus. Uh, hè? Wat wij je? Ja. Oh nee, omdat je je hand opstak. Nee, je. nee, hij is, uh, hij is inderdaad op vinyl, op, op cd, maar ook uh, via de gewone streaming media. Ja, en er is ook een hele luxe versie, dat je zelfs een LP en een DVD kan krijgen. Nou, er zijn een heleboel voorbads. Het, het nummer wat wij ervan gaan draaien is heel rustig, is wel heel mooi. Vrij recent ook, het komt van een album dat heet Kisses on the Bottom. Um, dat is een, mooie album. Dus een album waar hij uh, allemaal oude Standards uh, zong. En dit uh, een van zijn eigen liedjes uh, geschreven voor zijn vrouw Nancy. En uh, nou ja, dat heet My Valentine. What if it rained? We didn't care.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 I know that someday soon the sun is gonna shine And she'll be there This love of mine My valentine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 Prachtig album, uh, total, uh, uh, pure McCartney, moet ik zeggen. En het is een uh, verzameling, uh, een verzamelalbum met liedjes, uh, en dat zijn dan zijn eigen favoriete liedjes... uit zijn eigen repertoire. Dus hij heeft gewoon alles nog eens een keer doorgelopen... uit zijn solo periode, na de Beatles. En daar heeft hij gewoon de liedjes uitgekozen... waarvan hij vond, nou, dat zijn nou echt... dat, dat zijn nummers die, waar ik, die ik zelf gewoon vreselijk leuk vind. Het is een hele mooie verzameling, kan ik u uh, vertellen. En dit nummer uh, heette My Valentine. En die prachtige gitaarsolo kan het bijna anders... Die was van Eric Clapton. We gaan door met The Beach Boys. En I just wasn't made for these times. Van het album Pet Sounds uit 1966. Opnieuw uitgebracht. En hier komt hij, Hoop ik. I keep looking for a place to fit in. Waar I can speak my mind. And I've been trying hard to find. But I got Legendarisch album Pet Sounds uit 66 van The Beach Boys. Uh, opnieuw gemasterd en geremasterd. En het klinkt echt te gek. En dit is de titelnummer. Uh, daar draaien we nog gelijk even achteraan. Uh, de titelsong. Want het album is natuurlijk uh, gebaseerd. Vooral op ook het, gelu maken het geluid. Het, de, de, nou ja. Het album is vooral gebaseerd op de geluiden die dieren maken. Vandaar dat het Pet Sounds heet. En dat is dit nummer. Uh, een instrumentaaltje, waarin we weinig Beach Boys aan meegewerkt hebben, denk ik, want uh, het waren allemaal andere muzikanten. Maar dat was ook een van de dingetjes van Brian Wilson, zoiets te doen. Het laatste nummer van dit album, wat we gaan draaien, dat heet Caroline Noel. En uh, daar is nog een vraag. Zal ik zo vertellen? Where is the girl I used to How could you je alvast aan, aan dit nummer, want de, de titel euh, zoals hij op de, de, de hoest staat dat is eigenlijk niet de goeie. <coughs> nee, dat is eigenlijk niet de goeie, want het nummer zou oorspronkelijk Carol I Know heten. Op de een of andere manier is dat verkeerd overgenomen. En uh, toen uh, op de hoes <laughs> stond er Caroline No. Maar dat was niet de oorspronkelijke titel. De oorspronkelijke titel zou uh, dus inderdaad geweest zijn: Carol I Know. En dit waren nog even de pet-sounds, dat u even dat weet van die beestjes. Autos Redding en Carla Thomas. En die uh, deden een oud nummer van Sam Cook. En dat heet Bring It On Home To Me: <middels> het uh, oorspronkelijke werkje... Bring It On Home To Me. We kennen het natuurlijk ook van... Uh, van uh, The Animals en van nog zoveel andere. Autosredding en Carla Thomas... waren dit en Bring It On Home To Me. Nou, dan ga ik nog eventjes... Uh, met u en Angela samen... gaan we nog eventjes naar de Vinyl 50. Want nummer 1... we, we leven weer in oude tijden hoor. Het lijkt wel of we back zijn in de 60s. Zal ik maar zeggen, ja. want... de Rolling Stones staan weer op nummer 1. Ja. Je houdt het niet Kijk. van mogelijk. Ze staan weer op nummer 1 met het album Totally Stripped. En dat is een prachtig album. Want dat zijn allemaal nummers die ze akoestisch hebben uitgespeeld. Dus uitgekleed, zeg maar, ontdaan van alle uh, humbug en, en extra toegevoegde dingen. Maar gewoon puur zoals ze oorspronkelijk bedoeld zijn. En daar hebben ze onder andere opname van gemaakt in Paradiso in Amsterdam. En uh, in de luxe versie van dit album... daar zit dat hele concert uit Paradiso gewoon bij. Uh, het album zelf komt uit 1995... en ik ga er nog één prachtig stuk van draaien... omdat ze op nummer één staan... in de vinyl 50, The Stones. Jawel, Wild Horses. Prachtige live versie. Oorspronkelijk kwam het natuurlijk van het album Sticky Fingers... maar nu totally stripped. hurt It's easy to do The things you wanted I bought them for you Graceless play that. You know how I am You know I can't let you Slide through my hands Cause wild horses Couldn't track And alive, I got my freedom, but I don't have much time. My faith has been broken, tears must be cried. Let's do some living